Uh, we gaan over tot het derde gedeelte van onze les. Uh, op de vorige les had ik iets gezegd over het liedje dat ik steeds uh, aanzet: uh, 's ochtends vroeg en uh, vaak over de over overdag.' En dat is al iets nooit heb ik uh, genoeg. ...van om dat liedje te horen. Ik snap, niet, ik snap niet waarom, hoe komt dat? En dat is herinnering nog dat... ...en toen... Uh, ...Ellen had mij gevraagd... ...ik had niet gezegd welke... ze had mij welke lied is dan. Ik zeg release me. Hè? Release me van Hamperding. Hamper en uh, toen ik thuis kwam... En, uh, ...kwam het bij mij op... ...wat de betekenis... ...waarom dit lied... ...zou kunnen... ...voor mij zo zo belangrijk... aansprekend zijn. Ik begrijp het niet. Uh, maar kijk nou naar de woorden. En nu ga ik het, gaan we dat kijken. Belangrijk is goed opletten. Wat ik. We hebben ook vorige keer gesproken... een beetje over, de, over het museum... Um, in Vaticaan. Waar gewoon... je ziet vele beelden... of vele... hoe um, heet het... Uh, beelden, ja... Of, uh, statue... Ja, Beeldhoudwerk. Beeld, beeldhouw, beeldhouw uh, mannen met pimels En ook, ook een vrouwen. Slek, ja, dat doet er niet toe. En goed opletten. En goed, dat is aan de andere kant. En ook vrouwen weinig hebben dan. Maar goed. Vrouwen van Michelangelo. Ja, dat is een beetje en bloot. Etcetera. En wat is dat? Kunnen we zeggen dat het per se zo'n beeld slecht is? Of verkeerd is, zo'n beeld bijvoorbeeld van Michelangelo, ja, zo'n David hebben ze ook een, een beeld van, ja, David, naakte, naakte David, nou, is het nou iets uh, verwerpelijk of iets anders? Hoe moeten wij tegen, als een voorbeeld, als, hoe moeten wij tegen de kunst aankijken, aan tegen muziek aankijken? Nou, goed opletten, niet, niet een kunstwerk zelf kan op zichzelf Goed of kwaad vertegenwoordigen. Maar jouw, jouw houding ten opzichte van wat je ziet. Iedereen begrijpt het. Jouw houding. Wat doe jij met, met zo'n liedje? Wat, zie, wat hoor je in zo'n liedje? Wat zie je in zo'n beeld? En nu goed kijken naar de woorden. Ik zal het ook uh, meesturen aan andere mensen van, dat liedje Release Me, let op dat is een liedje van een man of een mens, doet erin toe dat die eh, spreekt zijn goede neiging spreekt tot zijn slechte neiging of, of die spreekt tot eh, eh, de schina dat is de positie ja, de schina en aan de andere kant is wie wie is tegenover schina is Malgoed van het koninkrijk der hemel, dat is dan Malgoed van het heilige, systeem van het heilige. En wie is de andere? Malgoed van de citra agra. Dat is wat de mens nu spreekt in, hier, deze, uh, dit liedje is, gaat het over de liefde, de nieuwe liefde van een mens, die, van de dichter, die, dan, die, die dat heeft uh, gedicht, dat, dat zijn nieuwe liefde, voor het goede. En hij zegt, ja, voor het goede, voor het goede, voor het heilige. En hij spreekt tot de Sitra Achra in zichzelf, tot zijn slechte neiging. En die zegt tegen die, die slechte neiging: release me of die li, Lilith, Lilith, de vrouw, de. de de vrouw die in de mens uh, hmm. leeft, of een man doet er niet toe. In, in elke moet je goed opletten. Elke mens, bijvoorbeeld, als we spreken voor een man, doet er niet toe. Ik zeg het even voorbeeld. Een man bijvoorbeeld, die heeft altijd twee vrouwen in zijn geest. Elke man. Ik bedoel, of, twee, of een man die heeft een andere man, je kan ook zeggen dat een man precies hetzelfde. Waarom? Er bestaat citra agra, ook mannelijk en vrouwelijk citra agra, mannelijke, mannelijke, sorry, er bestaat ook mannelijke, mannelijke, goede, het goede van de mannelijke, dat is de zeerampien, ja of niet? En het vrouwelijke van citraagra, zeerampien van de citra agra, we hebben dat ook geleerd, herinner je nog? Uh, allee, dus het is, precies, het is wat je, wat je, wat je wil. Maar als we dan uitgaan van iemand, een man die bijvoorbeeld over vrouwen heeft, dan die zegt zo, die, die, elke man heeft twee vrouwen in zijn geest. Daarom, ene vrouw is deugd, deugdel, deugdelijke vrouw, en de andere is een hoer, elke man heeft die twee nodig. Als een vrouw, die, ja, altijd, altijd, nee, elke man hier op aarde goed oplet, omdat wij hebben twee, twee neigingen, dus elke man heeft twee. Goed of, op, of, of, of die koning is, of die, of die arme is, of die heilige is, elke man moet vechten tussen die twee, twee beelden. Eigenlijk. Aan de ene kant wil hij zijn dat zijn vrouw deugdelijk is, aan de andere kant, hij, hij zou graag willen die, dat zij ook een hoer, zo, bedoel, hoer betekent... Dat zijn ook zo losbandig. Dat zegt ook, zeg ook in het Nederlands. Een man ja. wil een vrouw aan zijn hand. Ja. En een hoer in bed. Ja, een ja. man ja. wil zijn vrouw aan de hand. Ja. En zijn hoer in de de bed. That's okay, that's yeah. Maar goed opletten wat ik bedoel daarmee. Betekent die twee neigingen in de mens. Ja, twee neigingen in de mens. Nou, in dit lied bijvoorbeeld. Als voorbeeld heb ik dit lied. Maar altijd moet je kijken. Alle, elk kunststuk. Alles wat in dit leven moet je altijd meten. Naar... Van binnen jouw houding ten aanzien van, het, van, het, van het, een, een kunst of wat dan ook wat je tegenkomt. Jij moet inhou inhoud geven, goed op opletten, inhoud geven aan wat je ziet. Daar gaat het om. Niet iets op zichzelf slecht is, maar jij moet het bekleiden. Jij moet niet wishful thinking, maar jij moet het dik dingen zien. Kunst, muziek, maar ook alle andere dingen. Jij moet geven de inhoud. En nu gaat opletten wat ik jullie had verteld. Dat is nu is het het lied van een man die uh, het goede in zichzelf lief ging, gaat liefhebben. En hij wil verlaten de Sitra Hij wil verlaten de, zijn hoer. En wil komen toch wel tot het goede. Hij, dat is de strijd in hem. En hij zegt, kijk, release me laat mij vrij, dus hij zegt tegen de citra agra de vrouwelijke mannelijke, hij moet zelf wel zeggen Maar wij spreken nu van de vrouwelijke, hij zegt naar de vrouwelijke citra agra, laat mij vrij en hij zegt, oh please me release me baby, let me go als je believed, laat mij vrij mijn baby. Baby, waarom? Waarom spreek je dat aan met haar als baby en niet als... Uh, uh, waarom? Uh, ja, de citra agra moet, Precies, hij ja. moet hij, hij, omdat hij wil ook vriendelijk zijn. Je kan niet tegen de citra agra met kracht en macht. Zij is krachtiger dan jij. Ja, een hoer is altijd krachtiger. Het beeld van een hoer is altijd krachtiger uh, dan een beeld van een deugdelijke vrouw. Ja, goed opletten. Die twee moet je hebben, moet je dat hebben. Dat is de waarheid. En wat je ook speelt, jij ja moet het bespelen van binnen jezelf. Nou, dan zegt hij, let me go, laat me gaan. Waarom? For I just don't love you anymore. Want ik hou niet meer van jou. Van binnen hij kiest voor het goede. I hij kiest voor de schina in zichzelf. To waste our life, lives would be a sin. Om ons leven te te dat zou een zonde zijn, om te, ons leven te om verspillen. Dus mijn verbondenheid met jou, Sitra Achra, zou zo een zonde zijn. Release me, laat me vrij en laat me love Again en laat mij opnieuw liefhebben wie het goede liefhebben ja schina liefhebben, het goede i have found a new life dear a love i have found new and new love dear I, ik heb gevonden een nieuwe nieuwe liefde my my liefste dus hij spreekt ook, ook tegen de siter agra dear my lief mijn liefde. liefde. waarom omdat ook die was aan hem lief. En hij wil ook vrienden. Hij, hij wil niet met haar russie maken. Met de, met de citra achra Want dat kan niet. Jij moet ook de citra achra uiteindelijk laten werken voor het goede. En ik zal altijd willen, willen haar hebben naast mij. Ja, het goede wil ik al. Hij lippen zijn warm. Haar lippen zijn warm. De lippen van de van de van de schina zijn waren, want dat zit leven. En jij ja, ja, ja, bent, jij ja, bent, jij bent de, de, de scheenvrouw, het scheenvrouw, cool. terwijl jou terwijl jouw lippen zijn koud. Koud van de citra Akra, dat is net als Lilith. Snachts, als zij een man pakt, en dan, en dan, een man dan met haar, als het ware, contact heeft, is verschrikking. Daarna, daarna, als je dan, en dan en word je vaak wakker. dan is het te laat, maar dan, maar dan is het net als uh, verschrikkelijk gevoel, en dan, uh, zij lacht het jou uit, van binnen, Ze lacht het jou uit, want zij heeft ja, jou gepakt gekregen, en dan zie je dat haar lippen, zij heeft geen, geen warmte in zichzelf, want Citra Agra, die alleen, maar, die alleen maar warmte zoekt bij een man, maar zij heeft geen, geen warmte van haarzelf, Terwijl de schina is het ware leven, hij heeft alleen warmte in zichzelf. De lippen van de, de schina zijn warm. En dan zegt hij dan, uh, please release me, als je belieft. laat me vrij, my darling, mijn lieveling, mijn liefste. Let me go, laat me gaan. Vriendelijk moet je met de sitra citra omgaan. Er is niet een procesverbaal met haar beginnen. Maar liefst, minnelijk, op een minnelijke manier moet je haar omgaan. Verlaten wel, maar op een minnelijke manier. Release me, my darling. Can you, can't you see? Verlie, uh, uh, frei, laat mij vrij, mijn lieveling, liefste. Kan, kan je niet zien? Zie je niet? Zie je niet? You'd be a fool to cling to me. Jij zou, um, jij zou uh, dom zijn om tot mij... Uh, aan mij aan te hechten. To live a lie would bring a span. Dat is een ander think, le leven, uh, leven in leugen. Zou brengen een spanning of een afstand. Ik weet niet wat hij zegt. Afstand of een spanning zou brengen. Huh? Afstand zou brengen. So release me. So let me... F let me uh, uh, ff, ff, ff, ff, ff, befreid, laat mij vrij gaan. En laat me. Bevrijd mij. En laat mij opnieuw liefhebben. Het nieuwe nieuwe. Lief hebben, zie? goede liefhebben. Nou, als wij zo so zien dit. Ik wist niet dat het zo so was bij mij. Zo so, so, dat ik dat. Uh, dat deze die gedachte. Dat ik het op maar ik wist niet, maar nu kijk ik daarop en ik denk, nou, onbewust speelde dat wel een rol. En nu wil ik jullie de, dit liedje laten horen. En o, iedereen... Dat huh? ik zal beschrijven wat ja, al bedoeld, dat bedoeld dat hebben. Op, dat op, kan ik niet zeggen. Het is belangrijk dat niet... Of, kijk, of... je kan Kijk, vijf, dan kan je zo alles of kijk je precies, belang, <laughs> vre, belangrijk is dat hoe jij... <laughs> ja, belangrijk is hoe jij dat... Nee. Hoe jij, wat jij ziet dingen. Ja. Dan kan je wat kan je anders kan je zien, kan je dit niet zien ook als iets vis. Ja. ik, kan je zien, maar jij moet inkleden, jij moet de kunst werken ja, ook. Ja. Ja, Oké, okay. ja, ja. en nu hoor, hoor wat hij dat hoe, hoe, hoe ons, hoe hij dat hij zingt, maar nu in een ander context. Ja? My darling, let me go Ik weet pain. Ik weet ons pijn. To bring us pain. pain. Us pain. Oh, dat is... pain, ja? Us pain. ons pijn Ons Ah, pain? Ons pijn, Ah, to bring us pain. Een leugen te leven, zou ons pijn doen. To bring us pain. Very good. Very good. Dus nog een keer. Dus het na de laatste regel, is it to live a lie would bring ...als pijn. Oh, ja, heel erg goed. Dat ik ja. gewoon niet begrepen. Nee. Nee. zal brengen ons pijn. pijn. pijn. Zie je dat? Erg goed. Ja. Nou. Heel mooi. Hm. Ja. Heel mooi. Ja. Dus de hele bedoeling is... Maar best wel een treurig liedje eigenlijk. Uh, ja, ja, maar... Nou, ja, het wordt leuk geschworen, maar... Het Marok... kan me wel helpen, als ik dat iedere keer even tot herinnering roep. <laughs> maar ook rustig, hamperding. Maar ook rustig. Kijk hoe, dus ja, stem, prachtig, hoe, hoe hij rustig zingt. Ja. En hoe dat, dat relaxed, hoe dat ontspannen, ja. is. Dus hij is al besloten. Ja. Alleen, ik, hij heeft al gewonnen. Hij is gewonnen. Ja. En, en daarom kan, hij is hij de winnaar nu. En daarom kan hij dan tegen de citra agra, tegen de ander die hij niet meer lief heeft kan ook, ook als daling vriendelijk met haar, uh, haar doe mee, haar, uh, ja, en niet, doe mee ja. gewoon en ja. vriendelijk haar afstand nemen van haar, van het is niet meer het is voor jou ook beter Ja, het is voor jou, precies ja. het zal ons pijn doen, zie? Ja. niet mijn pijn doen ja. het zal ons pijn doen en jou en ik, want ik hou niet meer van jou Mijn hele bedoeling dus wij tegen dingen kijken, aankijken in een nieuwe context. En vanuit het nieuwe perspectief. Dat jij moet de inhoud geven aan dingen. Nieuwe perspectief van een relatie met mensen. In, met alles. Met, met mensen in, in nieuwe perspectief. Objecten. In objecten. Mm -hmm. Je ja, zou ook nog maar kunnen ja, uh. zeggen. La, la, laat me gaan. For, for I just don't love you anymore. Met andere woorden. Ik hou nu nog wel van je. Maar als je me niet loslaat. Dan, dan gaat het over in vijandschap. Ik weet niet. Maar dat is. Dat, je kan wel kijk, oh, je kijk, Ja, Hoe dat, kan je. Wat, waar, hoe kan je. De citra agra omzetten in. Um, je voordeel, het goede. Je hoe kan je. Ja. Hoe kan je dan citra agra om, omzetten in het goede. Door eigen, goede, eigen voorbeeld. Door het voorbeeld dat jij overweent. Ja, dat jij niet vecht met haar. Maar dat jij gaat boven het verstand. Dus als jij alleen maar... Kijk, moet je het zo zien. De citra agra is ingesteld. We hebben dat geleerd in de zorg. Is ingesteld van boven om ons paarden te spelen. Om ons, om ons af te leiden. Om ons te verleiden. Waarom? De mens moet verdienen. De kracht moet de mens hebben. Om, de mens is gemaakt hier, gezet in deze wereld. Om zijn vrije wil te kunnen uiten. Als er geen citra agra zou zijn, alleen maar het goede zou zijn. Wat is de, hoe kan een mens aan krachten komen? Hoe kan een mens dan... Krachten betekent dat jij... Wat is de, zijn de krachten? Krachten betekent dat jij de ene laat liggen... En de andere kiest voor anderen. Dus Dan inspanning. Dat jij krachten ergens verplaatst... In plaats van dat alles is een pot nat. Weet je, dat is... Dat is de hele clue. Daarom is de citra agra... Zeer naast, naast nasty, Naast uh, de schina, erg ja. naast elkaar. Ze zijn altijd leven naast elkaar. En de mens moet steeds, steeds kiezen. Kies je voor dat en kies je voor dat. Beide hebben aantrekking. Aantrekkingskracht. Beide hebben de, de kracht, aantrekkingskracht. Maar de mens moet kiezen. En het va vaak is het zo dat de goede neiging lijkt in onze voelt aan. ...als iets wat zwak is. Iets wat minder kracht heeft. Het goede is altijd... De, ...wat deugd heeft... ...is altijd wat minder gezien. Minder gezien van... ...ja, die een grote bek heeft... ...die dan schijnt wel... ...schijnt wel te winnen of zo. Het is niet zo, maar... ...het is onzichtbaar... ...winnen altijd... vindt die het goede. De hele geschiedenis... Al, ...wij zien dat niet maar iemand die leert, die weet, die vertrouwt, die gaat boven het verstand, die kan je altijd zien dat het is altijd beter, het is altijd beter. Oh. Maar, okay. maar toch wel, de citra agra is te, te krachtig, en steeds moeten wij kiezen voor het goede. Ja, dat is boven het verstand gaan. Boven het verstand, dat niet anders. Ja. Dat is de enige manier... Ik vorige keer erover. over. precies, ja. de enige manier, dus... Om te overwinnen de citra agra... Je is die leertje, je ja. Dus altijd je, om te overwinnen de citra agra moet je altijd komen boven het verstand. Binnen het verstand zeg je, geef mij die woord maar. Ja, ja hulpvraag. Binnen het verstand, ja. ja. En wat, is, wat betekent boven het verstand? Kijk nog een keer. Boven het verstand betekent, in het Hebreeuws betekent... lemale malenia Boven de daad. ja. Le Mala boven de daad. Wie is dat Daad Moshe, of de Kli Moshe, de klidaad. En wie is boven de klidaad? Yeshua. Yeshua. Dus wat betekent dan, hoe kunnen we dan vechten tegen de sitra Achra? Hoe kunnen we omgaan met de sitra Achra? Om te gaan boven de daad. Dat betekent te gaan naar Yeshua. Daar hebben zij, zij verdraagt het niet. De sitra Achra kan het niet verdragen. De kracht van Yeshua kan ze niet verdragen. Daarom, goed opletten wat, het is, wat hij zegt dan, dat hij de kracht had en geef, gaf de kracht aan zijn leerlingen. En wij zijn nu ook leerlingen van Yeshua. We hoeven niet die of die zijn. Wij zijn leerlingen, directe leerlingen nu van Yeshua. Dus dan betekent dat hij had de kracht, herinner nog, Hashem heeft hem de kracht gegeven om, de, om het kwaad, om het kwaad uit de mens, ja, de kwade, zeg het? De kwade zielen, de, de kwade geesten, sorry, de kwade geesten, uit te bannen uit lichamen van de mens. Uit die, hè? Iedereen begrijpt het. Dat is, dat is de kracht aan hem gegeven was. Dus ook als wij in ons persoonlijk leven, als je brengt gaat naar je betekent op dat moment, geen en stap voor stap, hoe vaker hoe, hoe frequenter, hoe dieper hoe krachtiger jij gaat naar Yeshua te krachtiger laat jij de laat jij de de boze, ge, boze geesten, oh, de boze, boze geesten uit jouw midden uitgaan jij moet het zelf zijn, niet iemand anders maar jij doet dit bij Bashem Mashiach Meshach zeg we dat in de naam van de Mashiach, van de Yeshua Mishchein. In de naam van de Yeshua onze Mashiach. He? Jij doet het aan jezelf, binnen jezelf. Maar altijd moet je dat doen in de naam van de Yeshua onze bevrijder. Hoe komt dat? Jij doet het binnen jouw kili, maar jij gaat altijd naar de klie hmm. Ja? Daarom ga je naar de Keter. Waarom zeggen wij je steeds. ...in de naam van Yeshua onze bevrijder. Omdat jij gaat in jouw kilim naar de ketter... ...en daarin, daarmee verbind jezelf met elke ketter. En in jouw ketter zit dan ook een straling van de vader. Van, net zoals in elke ketter. Maar dan zeg je dan, als het ware, richt je jezelf tot de vader in jouw ketter... ...in die situatie, in de betreffende situatie waar je bent nu... Maar dan zeg je dan, in de naam spreken, dat tegen tot de schepper. Tot de schepper, ja, dus tot wat die het licht dat ingebed is in de klieketter van jou, in jouw jou situatie, wat nu van nu. is. Maar dan zeg je ten aanzien al, van, in de naam van Yeshua van de eerste klee, de hoogste klieketter is Yeshua. Dus eigenlijk via aan hem heeft de schepper zichzelf onthuld. Hij is de zoon van de schepper, betekent hij is het zuiverste van het zuiverste van, van de kilim, van de hele mensheid die Hashem heeft, de schepper, aan de mensheid heeft gestuurd, deze, deze ziel. Hij was be, be, be, bekleed in een lichaam. Dan zeg je, richt jezelf tot, tot de schepper, tot de vader. Maar dan in de naam van Yeshua. Deel? En je kan ook dan bijvoorbeeld met Yeshua als het ware spreken. Want als je kijkt, wat het is het verschil tussen wat je zegt als je spreekt tot de vader en of je spreekt tot Yeshua. Als je spreekt tot Yeshua, dan spreek je tot de klieketer, tot de klieketer in jouw klieketer. Mm. Dan ontvang je in jouw klieketer, ontvang je deze de de naam Yeshua. Mm. En samen met hem natuurlijk. Ontvang je dan ook... Vanuit het licht. Licht. Het licht. Licht. Ja. ja tot, vanuit jouw eigen ketter. Ja. Jij moet, jouw taak is niets anders dan in elke situatie te komen tot de ketter. Daarmee... Ja. Daar, dan, je, daarmee dan hoef je eigenlijk naar boven te kijken. Dan hoef je niet naar boven te kijken. Dan zie je dan van boven dan, ja. het stralen. Dat is wat je zo ook licht. zegt. Ja. Je Yeshua zei wat Yeshua had gezegd. Niet wat Yeshua had gezegd tegen zijn leerlingen. Dat, er staan onder jullie, er zijn onder jullie tegen zijn leerlingen, er zijn onder jullie zal sommigen, sommige onder jullie die nog in, de, in dit leven zullen zijn nog zien eh, de zoon des hemel, de zoon, de, zoon van, uh, de, scherp, de zoon, van God die in de hemel zal zal uh, zijn, zijn zijn naaste vader zal in de straal, stralend Stralen uh, in de hemel. Wat betekent dat? Hij zei niet dat na de komst. Dat uh, bij de gemartheid Hij zei dat. In binnen het leven van de mens. Kan je tegen zijn leerlingen. Zij zullen al het koninkrijk der hemel. De, de hem Yeshua zien. En het koninkrijk der hemel beleven. De, de, de hele bedoeling is dat wij in ons leven. Dat, dat, dat, dat, dat, dat hebben. Wij um, met de, bo de boze geesten, dat is de citra agra, kunnen wij alleen maar uh, steeds overwinnen door, de door te komen tot de kliketter. Daarna kan je brengen naar beneden, zet er dat licht, maar niets verdwijnt in het geestelijk. Maar alleen dat, geen andere manier is om te vechten, om om te gaan met ...de citra agra... Ja, ...de citra ...geeft kracht... ...alleen... ...en niet kik. ...ja, de citra agra heeft alleen maar... ...gebruikt alleen maar een klein... ...een klein beetje. ...als hij meer nodig... ...en dus hij nodig ook... ...een verbinden met mensen... ...die bezig met... ...geestelijke, om te meer... ...kijk, de hele bedoeling is... ...dat de mens... ...binnen zichzelf heeft het, de goede en de slechte negen... ...tegen twee harten wij hebben... ...de mens is dus gebouwd naar die twee krachten... ...en de hele bedoeling is om beide te benutten... ...kijk... ...de boze geest is iets anders... ...boze geest is niet al is niet... ...goed opletten... de ...boze geest is niet... ...jouw slechte negen die je hebt... Het is wel... ...we hebben hetzelfde gebed, ...maar het is niet de hele bedoeling... Binnen jou zijn de krachten, goede en slechte neging. Beide moeten wij, beide zijn constructief. Alleen, wij moeten zorgen, door te gaan boven het verstand, om de slechte neging te gaan werken voor het goede. Dat wil zeggen, laten geven. Doen geven. Dus onze kilim de Kabbalah, onder de gazet, te laten werken, niet omwille van het ontvangen, maar omwille van het geven. Dat je is, maakt dat toch van twee harten, probeer één hart te Dat betekent dat bovenkant van de partsoef en onderkant van de partsoef te verbinden. Beide laten werken omwille van het geven. Tot één hart. Dat is wat we doen. Maar wat zijn dan de boze geesten? Waarom moeten we dan de boze geesten. Wat zijn dat de boze geesten die wij moeten als het ware uh, verjagen uh, uit onszelf? Dat is wat boze geesten, dat is niet jouw slechte neiging. Goed opletten. Dat is wat jij door jouw slechte neiging hebt aangetrokken, aangetrokken eh, naar zichzelf toe door te kiezen voor het slechte. Eigenlijk de restje mocht van het slechte eigenlijk. Dat, dat, is, dat, dat is wat jij door jouw slechte neging, wat jouw kelim de Kabbalah hebt aangetrokken ja, door kwaad te kiezen voor kwaad. Door zonde te kiezen, heb je dan die krachten aangetrokken, het licht, aangetrokken ja. eh, om on, eh, van zichzelf. Dat is die, jij bouwt elke. kijk, dat is de dat boze geest, door. goed op, de boze geesten, dat is wat jij de mens opbouwt door zondigen. Dus een keer gezondigd, nog een keer gezondigd, dan heb je al, eh, dan binnen jezelf wordt gevormd, als het ware die, wat we hebben gezegd, Zo'n ballonnetjes, ja. En daarin die ballonnetjes, dat zijn de Citra de, de Achra, die bouwde ballonnetjes, van binnen zit wat jouw kracht uh, van het goede. Als het waren wat, wat, wat jij gegeven had aan de Citra Achra, door te, door te zondigen. Dat, is dat, dat zijn de boze geesten. En dat is wat Yeshua had gezegd, dat jij, en wat wij ook leren, dat wij gaan naar de ketter. Ja, door. Uh, het werk ga niet goed. Elke wanneer je gaat naar de ketter, afhankelijk van de kracht waarmee je naar de ketter gaat, bevrijd je jezelf van die eerder door jou zelf aangemaakte uh, ballonnetjes daar waarin dus jij een, die aanget dat wat je aangetrokken had door de Sitra achra naar jou kilim de Kabbalah. Dat zijn de boze geesten die jijzelf hebt laten penetreren in jezelf door de zonde. Dat is wat, dat, dat die moet je weghalen, weghalen natuurlijk. Hoe meer jij, hoe sneller jij zei, hoe krachtiger jij zei, hoe krachtiger jij verbindt jezelf nee. met Jezus, des te sneller verlaten zij. Want jij, kijk, als je gaat naar de ketter, goed opletten, wanneer je gaat naar de ketter, wat doe je? Jij als het ware wegperst wegperst weg jouw ja. Jou, samen daarmee ga je wegpersen wat die ballonnetjes waarin zit licht. En die ballonnetjes zijn opgemaakt door, door de citra -ache. En dan ga je ze als het ware weg, wegpersen. En dan bevrijd je jezelf. Weer nieuwe stukje ballonnetje is weer als het ware uit elkaar is, is uh, gekna, geknald. En dan heb je weer een stukje licht in jezelf teruggevonden. Altijd licht blijft altijd bij jou. Alleen het kan of van jou zijn en geactiveerd zijn dat het van jou is. Of het kan geactiveerd zijn door de citra achra in jou.